Hij benadrukt dat zogenoemde toga-dragers een onmisbare rol in de, in de rechtsstaat spelen. Bij het Friese dorp Zondel heeft de politie een jongen aangehouden... die met 209 km per uur over een smalle dijk reed. Op de dijk mag 60 worden gereden. Het rijbewijs en de auto van de 21-jarige bestuurder zijn in beslag genomen. Ook in Tilburg verloren jonge hardrijders zijn rijbewijs. Hij reed in een gehuurde snelle auto met ruim 150 km per uur door de bebouwde kom.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 Herself half blind, she lost her youth and she lost the Tony. Now she lost her mind at the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copa Cabana, music and passion were always the fashion at the Copa. Lekker naar binnenkomen voor deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single uit 1978 alweer van Barry Manilow en de Copacabana. Ja, die draait natuurlijk niet zomaar. Nee, we gaan een mooie nazomer krijgen nog. En uh, ja, daar genieten we vandaag uiteraard al van. Lekker zonnetje op dit moment hier in Zalvoort. Een graadje of 18, dus we hebben weinig te klagen. Buiten het feit dat wij binnen moeten zitten. Albert Jan, goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wederom welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. De, wat is het vandaag? 12 september. Uh, ja, nee, het zonnetje schijnt volop. En het, de komende dagen belooft het allemaal nog wat beter te worden. Dus uh, nee, we kunnen uh, heerlijk nazomeren. In ieder geval maandag en dinsdag. Heb je, je korte broek nog uh, uit de kast die of die in de kast? Nee, heb dit jaar niet uit de kast gehad. Echt niet? Echt niet. Nee, nee want ja. met, die, met die hittegolven toen, uh, had ik Spaanse tarieven, hoor. Of tijden. Ik bedoel, uh, vroeg op en... Uh, Siesta's, noem maar op. En, nee, nu, nu gaat het weer de goede kant op. Wie voor weet, misschien week. deze week. Voor mij, ja, in ieder geval deze week wordt het nog een feestje. Hé, hey, we zijn er weer. Uh, Zandvoort op zaterdag op zaterdag en maandagmiddag voor de herhaling. Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Nou ja, kijk, kijk maar even op mijn tafel, want er is van alles te doen. Ik heb alles uh, actief. Ik heb op mijn mobiel heb ik de, de eerste race van de DTM. Want uh, ja, Robin Freins doet het erg goed. Uh, de, dit weekend rijden ze op de nu, van de, op dit moment uh, wordt de eerste race uh, verreden, en morgen de tweede. Uh, dus dat volgen we even voor u. Want de, de, in de stand uh, om het uh, WK staat uh, uh, Robin Frijns met 138 punten op een uh, goede, mooie tweede plek. Uh, achter Nico Muller met 164 punten. En dus vandaag en morgen weer volop DTM geweld op de ring. Daarnaast hebben we de, de kwalificatie van de Formule 1 van de Grand Prix van Toscana. Uh, de vrije trainingen zijn voor Max uh, erg goed uh, verlopen. Uh, hij, uh, ja, hij klampt aan bij de Mercedes. Uh, hij is vooralsnog best of the rest. En dan komt dus de banden. Tactiek komt daar weer bij kijken. Uh, Hamilton staat momenteel met 164 punten uh, bovenaan gevolgd uh, door Valt Devenkijken. Uh, uh, ja. dus, uh, Verstappen uh, kan aanklampen en uh, hopelijk uh, gaat dat ook gebeuren. Mijn eerste kwalificatie vanmiddag, daarom kwart over vier tijdens Pits Report. Een uitgebreide samenvatting. Uh, de, vandaag ook de 14e etappe van de, de van de Tour de France. En de redders, renners rijden vandaag uh, 197 kilometer van Clément-Ferrand naar Lyon. En vlak is het zeker niet. En vooral de finale belooft vuurwerk. Dat zal na vijf uur zijn, want dan uh, komen de heren uh, pas binnen. En zonder Mollema. maar. Mollema En in de laatste 10 kilometer verwerken de coureurs nog twee korte klimmen... waarna de laatste 5 kilometer vlak is. Ook daar kijken we met een knipoog over Smule 1, DTM, Tour de France... Eh, en natuurlijk onze reguliere uitzending verder. Ja, oké, okay, spannend. Waarvan om half drie natuurlijk het weerbericht. Eh, wat wordt het, wordt het mooier? Ja, het wordt zeker mooier. U zult het allemaal rond de klok van half vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, nou, de, de politiek is ook weer terug van recess. Bedoel, ze zijn niet helemaal weg geweest, natuurlijk dankzij, dankzij de coronavirus. Dus ze zijn wel aanwezig geweest. Maar goed, het officiële recess is ten einde. Het was meteen drie avonden raak. Het was meteen een feest. En uh, wellicht dat we daar ook nog wat nieuws over hebben. Uh, we gaan nog even terug naar vanmorgen. Goedemorgen Zandvoort. Want daar waren twee bestuursleden van onze enige echte lokale zender. Uh, te gast, allereerst Harry Lemmens en uh, daarnaast ook nog Rob de Graaf. En onze collega Roy Dongen sprak met beide bestuursleden en uh, dat willen wij u ook niet onthouden dit eerste uur. Als ik het goed heb, kijk even naar jou. Gaan we het eerste uur doen? Ja hoor. Ja, doen we het eerste uur. Goed, van over vier had ik al gezegd. Uh, de, uh, de uitgebreid terugverslag van de kwalificatie van de Formule 1... Sport kort. Volgende week begint SV Zandvoort trouwens weer met, uh, met voetbal. Ja, dat dus is Joop er ook weer. Dat dus, dus is Joop er ook weer. Dan kan ik kan me weer gelukkig nieuwjaar wensen over een weekje. Uh, dus dan gaan we weer starten met uh, de live verslagen vanaf het uh, veld bij, in Duintjesveld. Met SV Zandvoort en Joop Van Es. Uh, goed, kort Zandvoorts nieuws. We hebben nog het nieuws uh, van onze collega's van NHTV. Uh, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En mocht je nog niet weten, dat kan ook via de vernieuwde ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, dan hem dan nu op je telefoon of tablet. En dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes.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 De vrouwelijke deuntjes uit de huidige hitparades. Vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Je hoorde Clean Bandit in Mabel en TikTok. Een leuk singeltje en dat gaat zeker nog beter scoren hier in Nederland. Zodat het Zandvoorts nieuws in de kort is... gaan we nog even een lekkere gouden voor je draaien. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Yo, the go west and we close our eyes. Omdat oh, jou zei het al, het uh, politieke nieuwe seizoen is uh, inmiddels uh, weer uh, gestart. En dat betekent ook uh, waarschijnlijk wel weer het een en ander aan nieuws daarover. In het, nieuws in het kort. Ja, nee, de, de, de, politiek in het kort. Daar ben je, daar ben je goed bezig. <laughs> nee, daar kom ik straks nog even op terug. Uh, allereerst even een weekoverzicht. Uh, allereerst, uh, de politie heeft de afgelopen week vier mannen afkomstig uit Zandvoort... uit Hoorn, Amstelveen en Amsterdam aangehouden of verdenking van drugshandel en witwassen. De organisatie, zoals de politie het noemt... kwam door, uh, door uitvoerig onderzoek bij de recherche in beeld. Dit meldt onze mediapartner NH Nieuws. De politie pakte de mannen dinsdag 8 september op... en viel gelijktijdig pannen in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam... Uithoorn, Zandvoort, Lelystad en een Spaanse badplaats binnen. Softdrugs, cash en wapens. Bij de is bij de en grote hoeveelheden softdrugs... 11 voertuigen, 6 vuurwapens... En honderdduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De politie vermoedt dat het geld is verdiend met die drugshandel. De vier verdachten, met leeftijden tussen de 25 en 46 jaar, zijn afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. en zitten in ieder geval de komende twee weken vast. Het onderzoek naar de bende gaat ook de komende tijd door. Op dinsdag 8 september jongsleden is in de Expo Haarlemmermeer, stelling 1 in 5 huizen de teststraat in Haarlemmermeer geopend. Inwoners uit, die, uit de regio kunnen zich ook hier laten testen op het virus. Als zij klachten hebben, die duiden op corona. Dit ontlast uiteraard de teststraat in Haarlem. In de nieuwe teststraat kunnen zo'n 250 mensen per dag getest worden... Het uitgangspunt van de GGD-Kennemeland was om in de regio 800 tot 850 tests per dag te kunnen uitvoeren. De opening van de teststraat in Haarlemmermeer helpt dit doel te bereiken. De teststraat in Haarlemmermer werkt alleen op afspraak. Mensen die de symptomen ervaren van het coronavirus en zich willen laten testen, kunnen via het landelijk telefoonnummer 0800 1202... 0800 1202 of via de coronatest.nl een afspraak maken voor de test. Na het afnemen van de test is binnen 448 48 uur de uitslag bekend. Al kan dit door de huidige drukte ook uitlopen. Mensen met DigiD kunnen een, een uitslag, dan wel een negatieve uitslag... online bekijken op de coronatest.nl. In alle andere gevallen wordt er telefonisch contact overgenomen over de uitslag. En dit weekend ook weer races op het circuit Zandvoort. De VW Fun Cup Meeting. En dat is echt fun. Vlakbij de Duinen en Zee staat al een grand voor spektakel dit weekend. De European VW Cup biedt zowel voor plezier in de paddock als op de baan. En eventueel adrenaline.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 Op 27 juli 2020 is het verkeersbesluit gepubliceerd... om tijdelijke fiets-, fiets en bromfietsparkeervakken aan te wijzen op de boulevard Paulusloot... om zodoende het plaatsen van brom, dan wel fietsen, te structureren in het hoogseizoen. Deze verkeersmaatregel is echter niet geëffectueerd tijdens het hoogseizoen... en daarnaast wordt ook op korte termijn begonnen met werkzaamheden op de weg... In heroverweging is er ook besloten om de verkeersmaatregelen alsnog in te trekken. En uh, tot slot vanaf uh, uh, gisteren is in het Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein de nieuwe expositie Groeten uit Zandvoort te zien. Een tentoonstelling voor alle Zandvoorters en voor mensen die in Zandvoort een warm hart toedragen. dragen. Nostalgische aanzichtkaarten laten het leven zien rond 1910. Verderop in de uitzending komen we hier uitgebreider op. Terug. Tot zover. Ja, want wij hebben ook een uh, video uh, daarvan uh, gemaakt van de Bakos collectie. Dat is een uh, grote fotografe-familie uh, uit Zandvoort. En uh, ja, die hebben meer dan 120 jaar volgens mij uh, foto's verzameld. En ook die zijn te zien bij Groeten uit Zandvoort. En het filmpje is weer te zien op de ZFM app, die je gratis kan downloaden in de App Store, Play Store en de Windows Store. Zoek even Groeten uit Zandvoort op en je kan de video bekijken. I'm There's nothing you can throw at me That I haven't Van uh, YouTube kwam, uh, kwam ik van de week weer tegen. denk, nou, leuk om uh, te draaien op zaterdagmiddag. Dus bij deze jongens, stak in de moments. Al dagenlang zitten ze ons lekker te maken dat we een lekkere nazomer krijgen met temperaturen tot bijna wel 30 graden. Nou, ik ben heel benieuwd of dat zo is, hoor, dat ze dadelijk van Albert Jan. Maar eerst gaan we nog even een plaat draaien uit de jaren 80. Billy Joel heeft heel veel hits gescoord. Waaronder Your Only Human. Beste meneer, Billy Joel heeft uiteraard heel veel uh, grote hitschats. Piano Man is uh, een van de allergrootste... ook in de top 10 uh, van de top 2000-jaarlijks uh, terug te horen. En deze is ook nog goeie. Daarom uh, draait we hem. on the human. We zijn uh, drie minuutjes uh, over tijd, Albert-Jan. Uh, ik dacht, maar, uh, al, uh, ik dacht ja, al in voel wat. <laughs> ja, ja, dat voelt heel raar. Hè? Maar uh, het is wel tijd voor het weerbericht voor de komende dagen... Klopt dat wat ze allemaal zeggen over dat mooie weer? Nou, in het noorden niet, maar in Zandvoort wel hoor. Vandaag was er toch nog tijdelijk uh, oh, uh, wat meer bewolking. In het noorden was er zelfs kans op een bui, maar in onze regio blijft het zeer waarschijnlijk droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden en de zon laat zich zien. Morgen wordt het zelfs 22 tot 23 graden en daarmee is het aangenaam weer. De zon schijnt volop en het blijft droog. Maandag is er volop zonneschijn en er staat weinig wind. De temperatuur is zomers en stijgt naar ongeveer 27 graden. Dinsdag wordt het nog warmer en het kan zelfs 28 tot 29 graden worden in de regio. In het zuidoosten zijn zelfs maxima van 32 graden mogelijk. De zon schijnt weer volop en het blijft droog. De van de wind is er niet. Woensdag wordt ook een zonnige dag, maar later is er wel wat bewolking zichtbaar. Met ongeveer 26 graden is het opnieuw zomers warm... Vanaf donderdag blijft de zon volop schijnen en is het droog. Wel is de aangevoerde lucht een stuk minder warm... En de temperatuurstaat gaat dan ook omlaag. Donderdag kan het nog 25 graden worden. Vrijdag is het dan 22. En volgende week zaterdag liggen de maxima zo rond de 20 graden. Koud al dus, Rico Schreuder. Wat een geweldige vooruitzichten voor de komende dagen wat betreft het weer. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl En voor Albert-Jan, haal die uh, korte broek maar uit de kast. <laughs> Dat was het weer. Dat wil ik wel eens meemaken. Albert Jan in korte broek. Nou, misschien gaan we het nog zien. Hier is Maluma. Luma. De ja. so Bebé, yo te también. Sé que fue para darme celos. No te Te ver bien pero no te quiere como yo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 Woorden juist van uh, collega Albert-Jan. Ja, 30 graden, tot aan 30 graden gaat het zelfs uh, van de week worden hier in Zalfoort. Dus dat betekent ook een uh, lekkere zonnige radio-muziek, uh, waaronder deze van Meluna. Je hoort de nieuwe zinger Hawaii. Ja, over uh, CFM gesproken. Wij hebben sinds uh, dit jaar zeg maar een, uh, een andere samenstelling van het uh, bestuur bij de radio. Uh, dat klopt. We hebben, uh, dat klopt. En uh, vanmorgen, of tenminste vanmiddag dan, uh, in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. sprak onze collega Roy Dongen met twee bestuursleden. Allereerst uh, Harry Lemmens, uh, de penningmeester van het nieuwe bestuur. En uh, Rob de Graaf, uh, die zich. Uh, ...bezig houdt met de marketing en de reclameinkomsten en de financiën... ...samen met Harry Lemmens. Uh, en dan hebben we ook nog Maureen Bal, dat is de voorzitter van ZFM. En, maar Deze twee heren, daar sprak Roy Dongen uh, vanmiddag mee. En wel over het belang van een lokale radio in Zandvoort. Allereerst hoort u het interview met Harry Lemmens...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 Jij bent sinds 1 januari bestuurslid geworden. Dus uh, direct na de nieuwjaarsduik heb je waarschijnlijk een vergadering gehad. ongeveer, ja. Ja? Heb je meegedoken? Nee, ik heb niet meegedoken. Oh, oh, je hebt niet meegedoken. Maar je was natuurlijk daar wel vanwege de uitzending die ZFM verzorgde. Ja. Oké. Okay. Um, hoe is het om penningmeester te zijn bij uh, de ZOO? Uh, jouw vraag was hoe ik dat vind of...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 Zojuist het interview met Harry Lemmens van vanmiddag bij Goedemorgen Zandvoort in Roy Dorn. En ja, we hebben niet één nieuw bestuurslid, maar we hebben meerdere nieuwe bestuurders hier bij de Zandvoortse radio, albert -Jan? Nou, inmiddels, ja, een jaartje geleden waren ze allemaal nieuw, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, ja, veel op de voorgrond treden hebben ze natuurlijk bij onze luisteraars nog niet gedaan... Maar goed, gelukkig waren ze vanmorgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Dus Harry Lemmers hebben we nu gehoord. Uh, nu spreekt onze collega Roy Dongen met uh, Rob de Graaf. Ja, en als iemand uh, Maureen Bal mist, die hebben wij al gehad bij uh, Zandvoort op... Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag? Of zondag. Zondag, zondag. Ja, volgens mij zondag. zondag. Een uur lang zelfs. Zo is het. Dus uh, nu maken we kennis met uh, Rob de Graaf en uh, zijn ideeën over de radio. We gaan uh, verder praten over uh, de Zandvoortse omroeporganisatie ZOO. De moeder van uh, ZFM, als ik het zo mag uitdrukken. En daar is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 dat uh, Leon uh, voor elkaar gekregen heeft dat uh, de stichting Albert IJ aan Zee nu ook het programma uh, Rainbow, Zandvoort, uh, Rainbow Radio Zandvoort presenteert. Ja. Dus daar hebben we ook weer een verbreding van het publiek. Absoluut. Uh, en uh, Leon staat daar nu helemaal alleen voor. Uh, krijgt hij nog wat ondersteuning of uh, hij is interim... Uh,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 die hele corona achter ons is of dat de maatregelen dusdanig zijn, dat je dat weer mag doen om met alle medewerkers en vrijwilligers van, van ZFM eens bij elkaar te komen. Want ik denk dat dat de hele juiste manier is om met elkaar eh, te gaan kijken van, joh, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld eh, extra programmeleiding erbij doen? Vind jij dat leuk? Vind jij dat leuk? Hoe zie jij dat? Wat, wat wil je gaan doen? En eh, daar, daar moeten we in de toekomst heel hard mee, mee aan de slag. Ja, nou, we uh, hebben een hele leuke locatie, het Theater de Krocht. Dan kun je heel goed met elkaar vergaderen op anderhalve meter afstand. Dan heb je al een, best wel een leger vrijwilligers nodig. Wil je dat Roy, nog? wil je gaan meenemen, absoluut. Ja, en nee, nee, toevallig hebben wij bij uh, uh, uh, Stichting Albertia uh, INC voor Pride gaan we een ondernemingsavond uh, organiseren. De uh, okay. enige plek waar we dat goed kunnen doen is in het uh, Theater de Krocht. Als er twintig of dertig mensen komen, dan kun je op afstand. Nou, ik vind zitten. het een hele goede tip, Roy. is fantastisch. Ik ga hem zeker in het bestuur uh, uh, bespreken. Oh, oké. Okay. Ik nou, ben blij dat ik nog een bijdrage op dat gebied heb kunnen doen. Sowieso. Uh, wat zijn de uh, verdere plannen van het bestuur? Of waar, dingen waar jullie op aan het letten zijn voor de komende tijd?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 Ik zie wel dat allerlei dingen veranderen. En dat blij dat er een bestuur is dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Elk kijkt naar nieuwe ontwikkelingen. En dat we ons ook verbreden. Dat we ook een jongere doelgroep kunnen aanspreken. Precies. Ja, want de, de jeugd, uh, die jeugd is ook overdreven. Uh, ik zelf uh, behoor ook tot die mensen die eigenlijk nauwelijks nog gewoon standaard naar de radio luisteren. Je luistert naar je muziek wanneer je weet wat je wil horen. Ja, tenzij er geen ja. reden is om te luisteren. En op het moment Precies. dat jij dat ook zelf wil.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 Roy Donger die sprak vanmorgen met uh, Rob de Graaf, nieuwe bestuurder van de Zandvoortse Radio. Tot zover de, bij de interviews die uh, vanmiddag plaatsgevonden hebben. Zometeen het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. Nog een heel klein stukje van deze. Ik sta niet aan te gaan, naar mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar wel mijn woordje klaar. Het is net of na, nou. alles is veranderd.